Het is 7 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De treinen van de Nederlandse spoorwegen rijden morgen uit voorzorg... volgens een aangepaste dienstregeling. De NS en spoorbeheerder ProRail hebben daartoe besloten... met het oog op de verwachte sneeuwval. De afgelopen week werd er ook al drie dagen... met zo'n aangepaste dienstregeling gereden. Op een aantal trajecten rijden dan minder intercities. Als er dan problemen zijn, is de kans kleiner... dat het hele treinverkeer vastloopt. President-directeur Meerstad van de NS zegt dat het besluit is genomen... in overleg met de consumentenorganisaties en het ministerie van Infrastructuur. Verder kampt de NS nog steeds met problemen met de Vira. De hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel gaat volgens de NS pas weer rijden... als alle problemen met de trein zijn opgelost. Frankrijk stuurt waarschijnlijk meer militairen naar Mali... dan de 2500 die tot nu toe zijn genoemd. Minister van Defensie Le Drian wil niet zeggen aan hoeveel extra militairen wordt gedacht. De 2000 Franse militairen, die er nu al zijn, vechten samen met het leger van Mali tegen islamitische rebellen in het noorden van het land. Volgens Franse diplomaten zijn de opstandelingen beter getraind en bewapend dan werd aangenomen. In de Ivoorkust houden leiders van West-Afrikaanse landen een conferentie over de toestand in Mali. Naar verwachting zullen die landen ook meer troepen naar Mali sturen om de Fransen te helpen... of om de taak van de Franse militairen over te nemen als die weg zijn. De gijzelingsactie op een complex van BP in Algerije lijkt voorbij te zijn. Volgens het Algerijnse staatspersbureau heeft het leger in de laatste aanval elf moslim-extremisten gedood. Kort voor, of tijdens die aanval, zouden zeven gegijzelden om het leven zijn gebracht. Over hun nationaliteit is niets bekendgemaakt. Het is ook nog onduidelijk hoeveel mensen uiteindelijk de gijzelingsactie hebben overleefd.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 En één filemelding op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en er staat een file van 7 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Hey, Lievert. Er staat een hele enge man voor draam naar binnen te gluren. Wat? Oh ja, dat is echt Egbert van verderop.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 Langs de lijn, met Ronald Boot Goedenavond en welkom bij aflevering 10.278 Hoera, er wordt weer gevoetbald op zaterdagavond En de grote vraag is natuurlijk, hoe is elke club de winterstop doorgekomen? PSV niet zo best, dat bleek gisteravond al Maar hoe is het met Heerenveen en Herakles en kok? Nou, Herenveen kan vooralsnog ook niet uh, juichen. Van de stand is 1-0 in het voordeel van Heerenkles. En de klok was amper één keer rond geweest. 50 seconden waren er gevoetbald. Of er stond al 1-0 op het scorebord voor Heerenkles. Herenveen niet wakkeren. Lange paas vanuit de verdediging van Rienstra. Zeker een paas over 50 à 60 meter. Everton reageerde daar goed op. Kroop achter de beide centrale verdedigers Schouwenleeuw. En zomer stond helemaal vrij en heel beheerst. Bracht Everton Heracles aan de leiding. 1-0 in Herenveen. Een andere vraag is natuurlijk, hoe is Twente de winterstop doorgekomen? Twente kan straks koploper worden. Is dat al eventjes? Heeft een wedstrijd minder gespeeld dan PSV? En hetzelfde aantal punten na de 1-3-nederlaag van PSV gisteravond tegen Peck Zwolle. Er is ook nog onderin NAC tegen VVV. En een van de koplopers, nou ja, het was lange tijd een koploper. Vitesse speelt uit in Alkmaar tegen AZ. Dat is de late wedstrijd om kwart voor negen. En dan horen we hoe het bij Vitesse gaat in een boniloos tijdperk. Langs de lijn op zaterdagavond met sport en muziek tot 11 uur. Alles is liefde. Heer Veen keek heel snel tegen een achterstand aan. Terecht, Henkok. Kok? Ja, ja, ja. Na, na 50 seconden kun je nog niet zeggen: het is terecht dat Heer Veen op een achterstand staat. Nee, maar okay, het is terecht geval... dat het nog 0-1 is? Ja, dat vind ik eerder gezegd uh, wel. Herakles voetbalt uh, veel gemakkelijker dan Heerenveen. Heerenveen mag nu wel veelvuldiger op de helft van Herakles zijn. Maar uh, Herakles laat die bal toch uh, vrij gemakkelijk rondgaan. En alle aanvallen beginnen over het algemeen in de verdediging bij Rinstra. En als je dan geen druk op je centrale verdediger zet... ja, dan kun je ook eens een keer een lange paas geven. Nu moest Rinstra de bal even terugspelen naar zijn doelman uh, Pasveer. En behalve dat uh, openingsdoelpunt van Herakles op naam dus van Everton... een fout van de beide centrale verdedigers... van als je een lange paal ziet aankomen over 50... Of 55 meter. Dan mag of leeuw of Zomer. Die mag daar dan wel op reageren. Dat deden ze niet. En toen lag die bal zomaar achter Noordveld door, door Everton. En diezelfde Everton schoot ook nog eens een keertje tegen de paal. En het was een actie van Skamp. Even kijken naar de aanval van Heerenveen. En die wordt toch weer uitverdeeld door Pasweer. Dat was een gevaarlijke actie even van Heerenveen. Die ging over de linkerkant van het veld. Daar zijn ze over het algemeen redelijk gevaarlijk. Dat begint natuurlijk allemaal bij Juricic. Eén keer gaf Juricic een paas op Oet. Dat is de vervanger van Finn Bogasson En Oet de bal, maar net voorlangs. Maar ik heb ook al gezegd, even tegen de paal, Everton tegen de paal. De hoekschop is genomen, wordt weggewerkt door de Kwanza. Komt ook weer terecht bij Gouwenleeuw. Maar de paas van Gouwenleeuw is niet goed. En dan is de vervolgens de paas ook weer niet goed... vanuit de verdediging van Herekles En kan Herekles de bal overnemen. Herekles, dat is wel even opvallend trouwens. Niet in zijn sterkste opstelling. Maar laat weer even gaan kijken. Kan Herekles daaruit verdedigen? Dat gebeurde in elk geval wel. In laatste instantie was het in dit geval... Schenkeveld die de bal over de zijlijn knalt. Heracles niet in zijn sterkste opstelling, want Armenteros zit op de bank. Vijnhoefiet zit op de bank, Overtoom zit op de bank. En waarom zitten deze drie heren op de bank? Omdat de technische staf van Heracles heeft besloten en heeft gezegd... ja, als we niet zeker weten dat deze jongens ook inzetbaar zijn... na de transferwindow, afgelopen op 1 februari... dan gaan we voorlopig verder met jongens waarvan we zeker weten... dat die wel inzetbaar zijn na 1 februari. Mochten die jongens Armenteros, die al een contract heeft getekend... ...bij anderleg, maar misschien aan het eind van dit seizoen pas overgaat. Maar dat kan natuurlijk nog altijd. Mochten die jongens na 1 februari nog wel weer beschikbaar zijn... ...de jongens die ik zojuist heb genoemd... ...dan worden ze vanzelfsprekend wel opgesteld. Ik ga weer kijken in de verdediging van Herakles. Het is nu Davonsson. Davonsson gebaat even naar Rinstra. En dan geeft hij een bal, een lange bal. Die gaat naar de rechterkant, naar de schamp. Dat is een jongen die in de winterstop is overgekomen... ...vanuit België bij Herakles. Halverwege de helft van Herenveen nu is het Rinstra. Rinstra speelt aan de rechterkant, speelt hij zijn dan wordt uh, Kruiswijk wordt, uh, een beetje uitgespeeld. Daar komt de paas. En als ik Kruiswijk dan noem als linkerverdediger... is het in elk geval al één keer opgevallen... dat hij natuurlijk snelheid mist. Hij mist een beetje snelheid tegen Skam. Kruiswijk is geen linkerverdediger. verdediger, is veel meer een centrale verdediger. Maar hij moet daar noodgedwongen staan. 25 minuten gevoetbald. Het is 1-0 voor Herodes door het doelpunt... na 50 seconden van Everton. En wat gebeurde er in het buitenland? Engeland bijvoorbeeld Liverpool versloeg Norwich City met maar liefst 5-0. Newcastle Redding met 1-2. West Ham op Queen's Park Rangers 1-1. Manchester City won van Fulham 2-0. Swansea City versloeg Stoke met 3-1. Twee goals van de Guzman. En Wigan Athletic verloor van Sunderland 2-3. En om half zeven is West Bromwich Albion tegen Aston Villa begonnen. Het is daar dus nog geen rust. en Er is ook nog niet gescoord. 0-0 dus. Aan kop gaat Manchester United 55 uit 22. Dan Manchester City, 51 uit 23. En Chelsea is derde, 42 uit 22. En het verschil tussen Manchester United en Chelsea is dus al 13 punten. Dan in Duitsland, daar won de Koploper Bayern München met 2-0 van Greuter Fürth. Bayern Leverkusen tegen Eindracht Frankfurt werd 3-1. Wolfsburg, Stuttgart 2-0. Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach 0-0. En Mainz-Freiburg ook 0-0. En om half zeven is begonnen weer de Bremen tegen Borussia Dortmund. Er is daar 40 minuten gespeeld en het is daar 0-2. Gisteren al won Schalke 0-4 van Hannover 96. Eh, daar komen allemaal cijfertjes voor in die namen van die clubs. En het waren ook een heleboel doelpunten. Het werd 5-4 voor Schalke. Bayern München gaat een kop met 45 punten gevolgd door Bayern Leverkusen met 36, allebei uit 18. Dan Borussia Dortmund met 30 uit 17 en dan Eintracht Frankfurt 30 uit 18. For me, go ahead, girl. You can do anything. Go ahead, girl. You can do anything. Roll up my sleeves. Only the Sabrina Stark met Toss Me A Dream. Als die er na 50 seconden al in zit, Henk Kok, dan denk je van nou... kunnen er wel weer eens negen worden in de wedstrijd tussen Heerenkles en Heerenveen. Ja, ik moest ook even denken aan die uh, 6-3 eerder in uh, deze competitie... in de thuiswedstrijd uh, van, uh, van uh, Herakles tegen Herenveen. Ik moest ook even denken aan uh, Alphons Alvest trouwens... die uh, ooit eens een keer een doelpunten scoorde in een wedstrijd. Herenveen-Herakles hier in het Abelensstra-stadion. 9-0 werd het toen voor Herenveen. Maar ik denk dat Herenveen het wel moeilijk heeft. En zeer zeker als het gaat om kansen creëren. En voornamelijk ook als ze nog kansen krijgen die kansen af te ronden. Van Finn Bogelson. daar is toch de topscorer van Herenveen. Die is er niet bij, is nog geblesseerd, is niet verantwoord dat hij al speelt. En daar stond de man van 14 doelpunten. Nu een vrije schop. Die wordt aan de linkerkant genomen. Komt in een 60 meter gebied. Er wordt wel gekopt. Maar de kopbal heeft onvoldoende kracht. Onvoldoende richting ook. Van Gouwenleeuw. Die was mee naar voren gekomen. Nee, het was zomer. Die kopte. En er wordt de bal even neergelegd door Pasweer. De doelman van Herakles. Die voornamelijk een beetje ja, in gevaarlijke situaties terecht kwam. Toen er wat miscommunicatie was in zijn verdediging. Maar echt een grote scoringskansen heeft dat niet opgeleverd. Daar komt dan de doelschop van Pasweer. Die gaat uh, richting uh, de Roon En de Roon heeft er dan uh, weggekopt, maar niet zuiver weggekopt. En dan kan Heracles de bal weer overnemen in de verdediging. Het is uh, pas weer die een wezenlijk onderdeel uitmaakt trouwens... van dat spel daar in de achterhoede van, uh, van Heracles. Nu plaatst hij de bal in één keer naar voren. Maar meestal past hij de bal naar Rinsdra of naar Davidson En daar begint er een opbouw. En er wordt vaak ook nog even Kwanza ingeschakeld. Heracles is de bal alweer kwijt. Kwanza's, Duarte zat er wel tussen. Maar Duarte kan die bal niet in, uh, in bezit uh, krijgen... En nu is het Kruiswijk. En Kruiswijk speelt maar nou even uh, terug op zomer. Zomer die een paar meter buiten zijn eigen 16-meter gebied uh, speelt. Heeft hem maar gespeeld naar Gouwenleeuw. Gouwerleeuw Leeuw een paar keer mee naar voren gekomen. Maar in die counter was het dan ook meteen gevaarlijk door Heracles. Omdat Heracles daarvoor in toch een paar snelle jongens heeft rondlopen. Everton en Castellón Niet al te bal vast, maar wel snel. Dat is alweer bij, uh, bij Pasweer. We hebben inmiddels 32, 33 minuten gevoetbald. Ik kan nou niet zeggen dat er buitengewoon veel gebeurt. Maar het was wel een spectaculair begin van de wedstrijd. Met de van Everton na 50 seconden. Bal is weer bij Castellion, we gaan naar de 33 e minuut... en de stand is nog steeds 1-0 voor Heracles. We gaan naar Malmö, naar het EK shorttrack. Daar maakte Sienkie Knecht opnieuw indruk. Hij verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement... dankzij de tweede plaats in de 500-meter finale. En het was een prestatie van formaat... want Knecht was op het laatste moment aan die finale toegevoegd... omdat hij in de halve finale de toedoen van een ander... hard ten val was gekomen. Ja, nee, inderdaad. Ik uh, kwam in de laatste bocht van op tweede positie. En uh, die, die rust die probeerde hem. Uh, ik was er al voor en die probeerde hem echt uh, ja, dicht te gooien. Zeg maar. en, uh, hij brak me heel, heel een beetje in de En ik kon net niet meer blijven staan. Ik uh, draaide zo achterover. En ik maakte een kleine. Ik uh, ja, viel hard op me, met mijn rug uh, tegen de boring. En met mijn schaats. Uh, ja, mijn schaats kwam tegen mijn eigen rug aan. En uh, dat was wel even pijnlijk. Ja. ja, precies. Je kwam strompelend van het ijs af. Ja, nee, inderdaad. En uh, dat deed ook echt pijn. Want ik, mijn schaats, het punt van mijn schaats was precies. Uh, in het midden van mijn rug gekomen. Dus uh, ja, dat was wel even een pijnlijk momentje, maar daarna uh, uh, goed uh, onderhanden genomen en, uh, gewoon... een pijnlijk momentje. De schaats in het midden van je ruggenwervel. Ja, nee, inderdaad. Nou, het grote pijn. Een beetje bloed, maar voor de rest is het, het valt erbij. hoor. Wist je op dat moment al dat je toegevoegd ging worden? Nee, nee, nee dat wist niet. Je, je weet nooit, Het schijtjes gaat doen. Het is maar net om te bekijken. Misschien aanschouwen ze mij als de inhalende persoon, maar ik was op dat moment, ik lag al twee en hij kwam van buiten. Dus ja, maar je weet nog wat ze gaan doen. En dit keer was het in mijn voordeel. Dus erg blij mee. Vervolgens toewerken naar een finale. Ja, met die pijn in je rug natuurlijk. Hè? Hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, je, ik werd gewoon even goed om. Uh, fysiotherapeuten alles even goed nagekeken. En. Uh, ja, dat heeft gewoon uh, prima gewerkt. Uh, je hebt pleistertjes en uh, een En. Uh, ja, en dan gewoon weer verder weer uh, door. Dan heb je het nadeel omdat je bent toegevoegd dat je niet in de ideale positie start natuurlijk in die 500 meter finale. Wat wordt dan een aanpak? Want ja, je hoort altijd zeggen, je moet eigenlijk zorgen dat je de eerste bocht al vooraan zit hè, om hem echt te kunnen winnen. Ja, nee, inderdaad. En uh, ik had eigenlijk met Jeroen al afgesproken van, uh, nou, als je vierde wordt, dan uh, ligt je nog steeds, uh, sta je acht punten voor de rest, dan uh, heb je een prima uitgangspositie. Maar uh, ja, ik wacht maar na een bocht al vierde. Ja, dat ging me echt, uh, dat, ja, het, ik zat er met de start goed bij en dat had ik gewoon eigenlijk niet verwacht. Het zijn allemaal nou, echte rasprinters en dat ben ik gewoon zelf niet. Dus, uh, ik, dat ik er in de eerste bocht al zo dichtbij zat en, en meteen op het eerste rechtstuk al een plekje kon schuiven. Toen, uh, ja, ja, vanaf dan is het gewoon rustig blijven. En, uh, je weet die, die, die pol voor je, dat is, uh, die staat gewoon na uh, drie ronden is hij klaar. En dan is het er lang voor hem. Uh, ja, dat gebeurde ook, dan stond hij stil en op het moment dat ik die pol uh, binnen haalde kon ik door naar twee, maar uh, ik remde en uh, die rust stapte ook iets opzijde dus zodat we elkaar niet raakten. En uh, ja, daarna was het gewoon in de laatste ronde uitvechten op een lijn. Ja, precies. En dat werd een echt duel. Hè, met aan een grote naam in het short track. Uh, het was net echt uh, op het randje, hè, dat, dat je het redde. Ja, nee, ik uh, kon het me net uit. Dus net als gisteren uh, ik nou uh, de rust eruit. Ja, dat was uh, gewoon, uh, gewoon het maximaal aantal haalbaar. de punten, die andere rust. Dat is echt, uh, het is gewoon echt een maatje te groot op 500 meter. Maar, ja, dat, Weet je vooraf eigenlijk wel. En dus uh, sta je er Riant voor in het algemeen klassement? Ja, inderdaad. Uh, vorig jaar stond ik er minder voor. <laughs> ja. ja, toen lukte het wel. Uh, en nu is het kwestie van uh, koel blijven afmaken? Ja, nou ja inderdaad. He. Nu is het gewoon uh, rust bewaren en morgen nog op de 1000 meter weer uh, punten te pakken. En dan... Uh... In de superfinale kijken wat we dan kunnen doen. Ja. Is het rekenen of gewoon ervan uitgaan dat je ook die duizend wil winnen? Nou ja, ik ga gewoon vanuit de duizend finale halen. Dan gaan we kijken wat er dan uh, het beste scenario is. Er ligt ook een er bij me in de duizend meter in de finale staan. En dat soort dingen. Dus uh, vanaf dan gaan we weer kijken. En dat zei Shinky Knecht tegen Edwin Cornelissen. We gaan kijken bij uh, Heerenveen tegen Herakles Henkel. We gaan naar de 37e minuut. Er is verder niet zoveel gebeurd. We gaan nu kijken naar Bruns trouwens. Net buiten het 16 meter gebied van Heerenveen. Die geeft een voorzet. Is die voorzet nog even geraakt door de verdediger van Heerenveen? Nee, beslist de grensrechter. En ook de scheidsrechter Wiedermeijer. Die wijzen gewoon naar het doelgebied van Noordveld. De doelman van Heerenveen. Dus gewoon een doelschop. Heerenveen mag dan wel veel het initiatief hebben. Maar is ook dicht bij een aardige kans voor de Een actie, een solo actie van de vanaf de rechterkant. Maar Rienstra wist uiteindelijk met een sliding de van een een schot af te houden. En zo heeft Herenveen wel veelvuldig het initiatief. Heracles is wat, wat, wat teruggezakt. Speelt wat minder goed dan het eerste kwartier, de eerste twintig minuten. Maar Heerenveen weet geen kansen te creëren. En dat maakt het spel dus wat minder leuk om naar te kijken. Heerencles heeft weinig kansen naar de openingsfase. En Herenveen weet ze ook niet echt te creëren. Ja, dan is het allemaal een beetje een middenveldspel met veel druk van Herenveen wel op het doel van Pasveer. Maar ze komen niet echt door een schot. Het bloed allemaal dood op de rand van een 16 meter gebied bij Heerencles. Nu gaat Heerenveen Veen weer een aanval opzetten via uh, Koem. Koem heeft de bal uh, teruggespeeld uh, naar Goudenleeuw. Is er beweging voorin? Ja, is wel beweging bij Oet. Maar die wordt vooral op de huid gezeten door uh, Develtsum. Maar die tegenstoot van Heracles dit levert ook weer helemaal niks op. Want de bal is alweer uh, bij Noordveld. Nee, het is geen uh, kwalitatief hoogwaardige wedstrijd uh, in deze fase althans. We hebben 38, 39 minuten uh, gevoetbald. Ik heb wel eens leukere wedstrijden gezien. Bijvoorbeeld die wedstrijd in Almelo, die 6-3 voor Heracles tegen Heerenveen. Laten we nog even kijken naar deze aanvalschamp. Die zit. Net buiten een 16 meter gebied. Die geeft een voorzet. Die gaat richting Everton. Maar dan is het Koen die de bal weg kan kopen. Ja hoor. Koen kan rustig uitverdedigen voor Herenveen. Het blijft voorlopig bij 1-0 voor Heracles Door het doelpunt van Everton. Ik zeg het nogmaals een keertje. Na 50 seconden. It will come in time. You just be Everything that's yours will get to you.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 That's yours, we'll get to you Just because some of us others... Billy Preston en Sarida met It Will Come in Time. De twee voor zondag geplande duels in de Jupiler League gaan niet door. Sparta-Rotterdam tegen FC Den Bos en de graafschap tegen Go Ahead Eagles. Allebei afgelast. Door de winterse omstandigheden gingen gisteren de meeste wedstrijden ook al niet door. Alleen Almere City en Helmond Sport kwamen in actie. Het werd 1-0 voor Helmond Sport. En dit is geluid uit Heerenveen. Wordt er al gejuicht voor de Friesen, Henk Kok. Nee, het is betrekkelijk. Stil in het Abelensla, Abelensla stadion. Dit is nog 1-0 voor Heracles. En ik moet het zeggen, he. Armenteros op de bank, Feyenoefits op de bank, Overtoom op de bank, ja, dan staat er toch een ander elftal binnen de lijnen. En waarom zitten deze mensen op de bank? Omdat Peter Bos, de technische staf, er niet zeker van is dat deze spelers, Armenteros, Feyenoefits en Overtoom ook beschikbaar zijn na het beëindigen van de transferwindow op 1 februari. Zijn die spelers dan wel weer beschikbaar? Dan worden ze ook gewoon opgesteld. Maar vooralsnog niet. Van de, dan wel Peter Bos gewoon kijken. Ja, wat kunnen die jongens die ik wel tot mijn beschikking heb, wat kunnen deze jongens bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Herenveen? Dat valt dus nog een beetje tegen. Ik vind Overtoom ook altijd een hele belangrijke schakel op het middenveld bij Heracles Een jongen die, zoals dat in het jargon wordt genoemd, zo lekker tussen de linies kan spelen. En over Armenteros hoeven we helemaal niet te praten. Die heeft al een contract getekend bij Anderlecht. Aan het eind van het seizoen gaat hij zeker weg. Maar missies staan de Belgen zometeen nog toe in het transferwindow. En is hij voor 1 februari weg. Dat is toch weer de topscorer van, uh, van Heracles. Het, het spelletje loopt niet zo soepel. Dan is de Davidson die nu de bal weer uh, treks speelt naar uh, Pasveer. We gaan zo langzaam naar de 44e minuut. En uh, Pasveer speelt weer naar Davidson. Davidson weer naar Pasveer. Ja, dat stoort mij wel eens in het spelletje van uh, Heracles. Maar dan moet de aanval van Herenveen ook maar een beetje druk zetten. En dat doen ze niet al te vaak. Dat doet Van Parra niet. Die doet dat niet. Utu doet er ook niet. En Juric zien ze al helemaal niet natuurlijk. daar is een... Een speler die liever de bal wil hebben. En die wil niet al te veel lopen. Ja, als hij de bal hebt, dan wil hij natuurlijk heel hard werken. Want hij is een hele goede speler. Pas weer weer. Net buiten de 16 meter gebied. Een lange bal richting Castellion. Kan hij de bal doorkoppen? Kan hij de bal onder controle krijgen? Hij is, even, is hij de bal kwijt. En dan pikt Maritzek voor Heerenveen, pikt die bal op. Die denkt van de para weg te sturen. Maar daar zit in dit geval Davidson weer tussen. Dan kan Heerenclerc de aanval overnemen. Maar de paas is niet zuiver. Gaat Van Kruiswijk gaat hij naar Djuricic. En Djuricic probeert die bal vrij te spelen. Maar dan wordt hij uiteindelijk door... Schinkeveld over de zijlijn gespeeld gaat Heerenveen ingooien. Is alweer gebeurd. Gaat de bal waarschijnlijk even terug. Dat is inderdaad zo. Zomer, zomer dan weer in de breedte naar Gouwenleeuw. En zo heeft Heerenveen de nodige moeite om gewoon openingen in de defensie te vinden voor Heracles. En dan is het ook nog eens een keer zo dat Van Lepara, die dat buiten spel staat... van de vlag van de grensrechter, gaat omhoog. En Wiedermeyer neemt daar vanzelfsprekend over. Eén gele kaart is het gevallen tot dusver in deze wedstrijd voor Castillon in een duel met Zomer. De arm ging in het duel een beetje omhoog... Maar maar hij bewoog niet echt naar het gezicht of naar het lichaam van, uh, van de Zomer. Maar Wiedermeijer vond het toch nodig om daar een gele kaart uh, voor te geven. Ik zie dat uh, de vierde official het bottom omhoog steekt. Er moet nog één minuut worden gevoetbald in de wedstrijd. Ja, waar niet zoveel is gebeurd eigenlijk. Een schot van Everton wat de een doelpunt oplevert. Een schot van Everton tegen de paal. En één keer was Oet uh, voor Heerenveen dicht bij een doelpunt. Misschien nu dan? Nee, de bal wordt uitverdelen door Heerenveen. En dan gaat die bal in één keer van, uh, van Roon naar de linkerkant, naar Djuricic... Maar het is Davison die goed heeft opgelet, heeft de bal weggekopt. Nu zit hij bij Winstra. en Winstra dan weer terug naar de pasfeer. Dat is het spelletje van, van Heracles. Die doelman is niet alleen een keeper, hij is in feite is hij gewoon de elfde veldspeler. van wordt herhaaldelijk daar achterin in die combinaties betrokken. En dan kan in dit geval Castellion de bal weer niet meekrijgen. En dan gaat die bal van de ene kant weer naar de andere kant. En kan Heracles de Fiat Unity de, de, de, de, de bal overnemen. dan gaat het 16 meter gebied binnen, komt de voorzet. Er moet geschoold worden door van para. Nee, hij doet het niet. Van te veel tijd nodig. Hij wilde die bal onder controle brengen. Het was dus zo'n bal die aan wordt gegeven op heuphoogte. Hij wilde die bal even onder controle brengen, maar daar hij die tijd niet voor. En toen greep de verdediging van Heracles. Die greep in. En er blijft er voor Herenveen niks anders over dan een hoekschop. En zo toch een plotseling een kant door die voorzet van Juditsis, door die actie van Juditsis, waarvan de parra had gewoon te veel tijd nodig om deze kans voor Herenveen te benutten. Dat was eigenlijk de mooie opsteker geweest. De hoekschop wordt genomen, maar dat levert helemaal niks op. En dan is het ook meteen Wiedermeijer die voor het de... Jouw fluit. We gaan rusten in Heerenveen met een 1-0-voorsprong voor Heracles... door een doelpunt van Everton na nog geen minuut. Laten we het hebben over wat... Uh... Wintersporten, ja, ik hoorde muziek op de achtergrond, maar dat zal wel uit het stadion komen. Lindsay Von heeft haar eerste overwinning sinds haar rentrée in de wereldbeker behaald. De Amerikaanse skiester was in het Italiaanse Cortina Tina D'Ampezzo, de beste op de afdaling. Von eindigde voor de Sloveense Tina Maze en haar landgenote Lien Smith. En de Italiaanse skier Christophe Inerhofer heeft in Wengen de afdaling op de Lauberhorn gewonnen. Hij troefde in de Zwitserse wintersportplaats... met de Oostenrijkers Klaus Krull en Hannes Reichelt af. De Noor-Axel Lund-Svindal, leider in de wereldbeker... kwam tijdens zijn race ten val. En tenslotte nog bobsleeën. De Zwitser Beat Hefti heeft in Eagles in Oostenrijk... de Europese titel in de tweemansbob veroverd. Hij legde samen met Thomas Lamperter de twee runs sneller af... dan de Duitse titelverdediger Thomas Vlorschutz. Het brons was voor de led Oscars Melbardis. Edwin van Kalker en Sybren Jansma speelden een bijrol. Ze finishten als twintigste in de wedstrijd die ook meetelde... voor de wereldbeker op de geschoten. Schoon de lijst voor het EK leverde dat de 14e plaats op. Van Twain was dat. Morgen de klassieker Ajax-Feyenoord de aftrap om half drie. Op de wekelijkse persconferentie keken de trainers... Frank de Boer en Ronald Koeman vooruit. Nou ja, je bereidt je team voor in, in de manier van spelen... en wat we willen in het druk zetten. En, en, nou, je geeft ook aan wanneer als, als een Ajax daar onderuit zou kunnen voetballen... of dat lukt, dan wat je moet doen. en Waar de mogelijkheden liggen voor ons aanvallend gezien... Uh, ten opzichte van de spelers met snelheid... Uh, de, de aanvallende drijf die Jan Maat heeft. Ja, en dan, dan, dat moet je ook zien in een wedstrijd. En, en dat, is, uh, dat is het moeilijke van, uh, van iedere speler. Die, die, die ziet dat niet altijd. En ook bij ons zijn jongens die, die daarin wel heel belangrijk kunnen zijn. Ik vind Feyenoord uh, een titelkandidaat zeker. Uh, gezien uh, de afgelopen... Uh... Of tenminste, het eerste helft van het seizoen hebben zij gewoon recht op om, om titelkandidaat te zijn. Ze zijn heel stabiel geweest. Of niet altijd uh, heel mooi geweest, maar uiteindelijk wel met, met drie punten uh, weggegaan. En ik denk dat ze alleen maar daarin uh, kunnen gaan groeien. Dus uh, ik vind ze wel een serieuze titelkandidaat. Ik kan me de wedstrijd herinneren van, uh, van vorig jaar bij Ajax. Toen van begin af aan uh, hun gap vast gingen zetten. Nou, zij kwamen daar niet onderuit. Zij werden daar onrustig van. Uh, maakten fouten. Publiek reageren daarop. Ja, dan, dan, dan heb je kans om zijn wedstrijd te winnen. Uh, maar dat ligt ook aan de tegenstander. Uh, als je dat wil en zij spelen daardoor hun kwaliteit... of dat ze het wel kunnen uitspelen... Ja, dan, dan moet je, moet je ook uh, niet als een blinde door blijven jagen. En Dan moet je ook momenten gaan afwachten. En dat is... Dat is ervaring, dat, dat, dat, dat moet je in een wedstrijd aanvoelen. Nou, Zij hebben een stabiele groep op dit moment. Ze geloven in wat ze kunnen. Bewijzen ze ook de eerste helft van het seizoen. Gewoon een vast systeem. Meestal vaste mensen die erin spelen, alleen voorin natuurlijk wat problemen. Met links en, en rechts buiten op dat moment. Maar voor de rest is het allemaal uh, heel duidelijk hoe, hoe ze spelen. En dat geeft vertrouwen bij de club ook omdat het natuurlijk uh, resultaten goed zijn. Als je Ajax niet, niet afjaagt, als je Ajax niet onder druk zet... en je wacht af en je geeft ze alle tijd om te voetballen... dan, dan denk ik dat je vaker verliest dan, dan, dan, dan je wint. En als je dat wel wil en het wordt een keer afgestraft... oké, okay, uh, Twente en PSV hebben het niet gedaan, verliezen ook hun wedstrijd. En wij gaan het toch proberen, omdat ik vind dat je Ajax zo moet bestrijden. Nou ja, dan zullen we zondag ook wat over vier zien of ons dat gelukt is. Ronald Koeman en Frank de Boer horen u over Ajax-Feyenoord... morgenmiddag om half drie. Maar vanavond kan Twente gewoon echt koploper worden. Ze zijn het nu al, omdat ze net zoveel punten hebben als PSV en een wedstrijd minder gespeeld. Maar één puntje, een gelijkspel of een overwinning... brengt Twente definitief aan kop vanavond. En die houdt kan uitverkocht huis dus... Nou, het zit nog niet vol, Ronald, maar dat zal te maken hebben met de weersomstandigheden. Het is koud. Uh, op die nieuwe telefoons kun je zien hoe koud het is. Nou, min 6 en de gevoelstemperatuur van min 14. Staat dat er ook op? Ja, staat er ook op. Ja. <laughs> en als je mijn handen ziet en mocht je iets horen tringelen, dan zijn er mijn tenen die liggen los in mijn schoenen zo'n beetje. Maar voor de rest gaat alles goed. Het is inderdaad wel koud. Het publiek wordt opgewarmd en opgezweept. Met uh, keiharde muziek. Ik hoop dat ik er nog een beetje bovenuit kan komen. Uh, zo dadelijk dus Twente tegen RKC. Nummer 9, RKC Waalwijk met 22 punten tegen de nummer 1. En uh, het nieuwe jaar is wel heel erg goed begonnen voor FC Twente door die nederlaag van PSV gisteravond. Want uh, zonder het spelen van twee de eerste woorden, dat gebeurt niet vaak. Acht thuisduelsen brei gewonnen van RKC. Je zou zeggen dat moet een makkie worden. Twee keer heeft uh, in de lange uh, uh, geschiedenis tussen deze twee ploegen in NKD RKC weten te winnen. Dat is dus uh, een hele tijd geleden dat het voor het laatst was, 18 jaar geleden. Chevalier is geschorst bij RKC Waalwijk. de spits. En Guy Ramel speelt uh, op de Afrika-cup. En eerder dit seizoen eindigde RKC Twente in uh, 0-1. Door zijn overwinning doelpunt van Tadic. Die uh, gewoon weer in de basis staat bij FC Twente. Twente dat uh, wel Bengtson moet missen. Die is uh, ziek. Op het laatste moment afgehaakt dus. En op uh, zijn plaats speelt Centraal of Peter Wisskrof. En voor de rest nog wel zo'n een beetje de bekende namen. Met een Chadli, met Castanjos in de spits. En uh, voor de rest ook de bekende namen van FC Twente. Dat dus duidelijk wil winnen vanavond. Het publiek begint uh, zich een beetje warm te klappen, warm te slaan. En zo dadelijk zullen de spelers hopelijk ervoor gaan zorgen dat we het ook eh, als toeschouwers warm gaan krijgen van de wedstrijd FC Twente-RKC Waalwijk. Dat getik staat het nou in de muziek of zijn jouw tanden? Dat zijn niet mijn tanden, dat zijn mijn tenen. Die liggen los in mijn schoenen. We gaan uh, naar die andere wedstrijd. In Breda zal het ongetwijfeld een stuk uh, warmer zijn, want daar is het veel zuidelijker. Daar zit Frank Wielaert bij NAC VVV. Uh, NAC won de uitwedstrijd met maar liefst 4-1. Maar ja, met zo'n overwinning zullen ze vanavond blij zijn, Frank Wielaert. Nou, inderdaad. Uh, daar hadden ze toen maar uh, een, uh, een, een helftje voor nodig. Want uh, dat, die stand was al bereikt na de eerste helft. In de tweede helft gebeurde er nu helemaal niets meer in uh, dat duel. Adrie Bogers had het toen net overgenomen... In Breda. En iedereen dacht: hey, de wonderdokter gevonden. Deze ploeg gaat onder Adrie Bogus goede resultaten halen. Maar uiteindelijk wilde Adrie Bogus een anderhalfjarig contract. en niet nog de rest van het seizoen uitdienen. Dat vond hij een beetje te weinig. Dus kwam er uiteindelijk de Bosje Goedelje. die hier de leiding heeft. Die heeft in de. Rond de kerstperiode ongeveer. zijn trainersdiploma opgehaald in Bosnië-Herzegovina. dit is nu legaal, keurig, netjes volgens de regels op de bank bij NAC Breda. Daarvoor had hij een aantal weken uh, respijt gekregen om uh, dat uh, diploma te gaan halen. Bij de ploegen onderin natuurlijk gisteren geschrokken van de uitslag uh, PSV-PEC. En dus moet uh, minimaal één van de twee ploegen vandaag toch wel uh, zien de schade zoveel mogelijk te beperken... Want 14 en 15 punten. 14 voor NAC, 15 voor VVV. De nummer voorlaatst en op 2 na laatst in de competitie. En die uitwedstrijd, ja, ik weet niet of dat symptomatisch is voor de ploegen op dat moment. Ja, VVV krijgt thuis ontzettend veel goals tegen. Uit veel minder trouwens. En Nak is niet zo heel erg productief. Maar in die wedstrijd dus toevallig weer wel. Bij Nak trouwens onder Goedelje, Sinds de winterstop wel het een en ander veranderd. Schalk stond in de spits voor de winterstop. Nou niet meer. Leurling is weer terug in de punt van de aanval. Hooi is eraf gehaald. Voor hem speelt Verbeek. Hadouir is in de ploeg gekomen. En uh... Daar, die was er vlak voor de winterstop ook al bij. Maar die lijkt nu toch uh, een plekje te hebben veroverd. En zal het nu ook weer moeten gaan bewijzen dat hij dat plekje ook daadwerkelijk waard is. En bij VVV zijn er ook wel wat wijzigingen in de ploeg. Maguire is er niet. En dat zorgt ervoor dat Wildschut weer eens een basisplaats krijgt. Hij heeft heel lang op de bank gezeten. Het talent van een seizoen geleden waarvan iedereen dacht... nou, die gaat de grote toekomst tegemoet. En een jaar later zat hij ineens op de bank. En Marcel Sijp, de aanvoerder, is weer terug van een schorsing. Hij staat weer gewoon centraal achterin. Naast Reuseler en links achterin gewoon Fleuren die daar in de loop van de eerste competitiehelft zijn plekje heroverd heeft. Deze twee ploegen zal er alles aan gelegen zijn om vandaag de drie punten op te halen. Want je kunt je simpelweg niets anders veroorloven. In de onderlinge duels zul je de punten moeten pakken, de concurrenten op achtste afstand moeten zetten. Pek lukt het gisteren per ongeluk tegen PSV. Nou, dat is uh, voor hun mooi meegenomen. Dat brengt deze twee teams in een lastig pakket. Hoe ze daarmee omgaan, dat gaan we zien. Want over een seconde of tien gaat Brama hier fluiten voor het begin van de wedstrijd. Nou, tien seconden kan het bij Andy ook wel eens duren, hè? Nog. Uh, hooguit. Ruud Bossen staat klaar. Uh, FC Twente heeft helemaal in rood gekleed. Een uh, uh, ja, soort uh, gebedje onderling gehouden. En nu gaat men richting de bal. Want de aftrap gaat genomen worden door FC Twente... En dan kan ook voor deze koploper van de eerste divisie de tweede seizoenshelft gaan beginnen. Na de winterstop, dus overwinterd op Gran Canaria. Dat hebben ze ja, goed doorstaan. En Ruud Bosse, de scheidsrechter, heeft gefloten. Begin van de wedstrijd. Bal bezit voor Chadley aan de linkerkant. Publiek stopt nog steeds binnen. Is op het allerlaatste moment een plekje gaan zoeken. Terwijl Wiskroof de bal naar Douglas speelt. Douglas kijkt even om zich heen. Wie loopt er vrij? Aan de linkerkant gaat de bal dan. En moet uh, meteen weer teruggespeeld worden door Robert Schilder. Richting Wiskroof. Wiskroof naar Rosales aan de rechterkant. Even aftasten, afwachten. Uh, Rosales wordt opgevangen door Bukari En dan uh, kan uh, Van Peppen de bal bijna overnemen. Maar die raakt de bal kwijt. En dan kan uh, Edwin Jesse die kan de bal uh, over de zijlijn laten gaan. En mag FC 20 gaan gooien. Rosales doet het naar voren. Goede bal richting uh, Mooie bewegen, Tadic, mooi beweegt, maar raakt de bal net dan op het laatste moment kwijt. En dan kan RKC overnemen. Maar meteen wordt Bukhari opgejaagd en kan RKC er eigenlijk niet uitkomen. Gaat de bal over de zijlijn en mag FC Twente gaan gooien. Doet dat een meter of vijf op eigen helft en dan komt de bal bij Douglas. Drijft de bal halverwege zijn eigen helft op en brengt hem naar de linkerkant. Robert Schilder schildert de bal naar Chatli. Chatli probeert Castaños aan te spelen, maar dat lukt niet. En dan wordt de bal weer overgenomen door RKC Waalwijk. Benieuwd hoe Waalwijk omgaat. Eh, nou, Jeroen Zoet heeft eh, een beetje de wimpers, want die raakt de bal helemaal verkeerd. De bal gaat over de zijlijn. Maar ik ben benieuwd hoe RKC omgaat met het eh, niet meedoen van Teddy Chevalier, de toch belangrijke Franse spits die zo'n domme rode kaart kreeg. In de laatste wedstrijd voor de Winterstop. En zijn vervanger is Mart Lieder. Hij moet het dan maar doen in die spits en laten zien. Balbezit voor Twente. Mooie beweging. Leroy Fair heeft de bal, speelt hem door. Bal gaat straks op het gebied binnen, moet de bal voorkomen. Maar dan is het Jeroen Zoet die de bal onschadelijk maakt. voordat Luc Castanjos gevaarlijk kan worden. Het staat na een redelijk levendige openingsfase van twee minuten. nog altijd 0-0 bij Twente RKC. En ook een breed daar bij Frank Wielaard zijn ze begonnen. Ja, ook twee minuten geleden en uh, nog geen grote kansen gezien. En, uh, nu een ingooi voor VVV aan de rechterkant. Joppe gaat gooien, kan dat ook ver? Doet het zelfs zo ver dat kullen er in de verste verte in de punt van de aanval niet bij kan. Bal gaat ruim over hem heen en dus uh, Nak uh, dat uitverdelen via Bottengien. En over de rechterkant, Drover, uh, die uh, veel ruimte heeft en daar Hadouier aan de zijlijn uh, weet te vinden. Die heeft ook wat moeite met de balans op het uh, blijkbaar toch wat gladde veld aan die zijlijn. En dus raakt hij de bal kwijt aan Van Haren. via Goedelje, die daar uh, zijn aanvaller komt helpen... gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn en kan Fleuren gaan gooien... voor uh, VVV nog op zijn eigen helft. Zoeken naar de mensen voorin die de bal graag willen hebben. Atsoe bijvoorbeeld. En anders dan toch uh, Kullen. Uiteindelijk is Kullen de enige die beweegt. En dus ook degene die uh, de bal krijgt, legt hem breed op Wildschut... die uh, toch vooral uh, wat omhoog zou moeten in zijn, uh, in zijn rendement in uh, deze wedstrijden in de tweede seizoenshelft. Want dat was een beetje het probleem in de eerste seizoenshelft. Veel rennen, veel meters maken. Maar als de paas dan uiteindelijk kwam... dan belandde hij uh, vaak bij een tegenstander of over een zij- of achterlijn. En dat was uh, niet de manier waarop uh, zijn coach Ton Lokhoff... wel bekend natuurlijk in Breda... graag uh, van hem wilde zien overtreding door, uh, uh, gemaakt door Botteguin op het uh, middenveld. En dus een vrije trap voor VVV met Linse... Die nu even aan de linkerkant is opgedoken. Even gewisseld met wildschut van positie. Linsen, degene die daar de vrije trap gaat nemen. Seip bijvoorbeeld mee naar voren. Is een van de topschutters aan de kant van VVV. Met name uit dit soort situaties is hij daar zeer bedreven in. Rado Savjeviets meldt zich daar ergens nog tussenin. Eventueel voor een schot. Reusle is er natuurlijk bij. Daar komt de paas. Van Linsen wordt achterin weggewerkt. En dan kan eh, Nak er op snelheid afkomen. Maar dan moet die bal niet recht omhoog geschoten worden. Want dat haalt meteen alle snelheid eruit. VVV, het duurt nogal lang in de omschakeling voordat ze zover zijn. Hadouië dus op de helft van VVV inmiddels. Wat onnauwkeurig die bal breed gelegd in de richting van Verbeek. En dus gaat de bal uiteindelijk eh, over de zijlijn. Een soort noodpoging om iedereen bij VVV weer in de positie te krijgen. Het zorgt ervoor dat Nak wel balbezit houdt. Maar dat het eerste gevaar in de wedstrijd na vier minuten alweer geweken is. In Heerenveen zijn ze al een helft verder. Heerenveen, Herakles, Henkoch. We zijn begonnen aan de tweede helft. Even toch net buiten het 16 meter gebied van Veen. Die gaat een voorzetje geven. Het is geen goede voorzet of komt die bal toch nog in tweede instantie bij een speler van Heerenklistrecht. Ja, dat kan gescoord worden. Een hele goede actie. Een hele goede actie van Noordveld van op die... Ja, wie was het eigenlijk? Ik dacht dat het de Skamp was die probeerde die bal binnen te schieten. Maar in elk geval is het Noordveld geweest die de bal buiten de palen heeft gehouden. Het was in elk geval niet Skampen. Het was, denk ik, een Schinkelveld, De rechterverdediger. verdediging. Die mee naar voren was gekomen. En de hoekschop is inmiddels al uh, genomen. Wordt weggewerkt uit het 16 meter gebied uh, van uh, Heerenveen. En kan dan van de Parra die bal uh, binnenhouden? Dat kan hij net niet. Van Schenkenveld zet er even een uh, voet tussen. En zo beginnen we aan een aardige begin van die tweede helft. Duarte nu aan de rechterkant Daar bij Heracles. Komt de voorzet. En die moet dan weggewerkt worden. En die voorzet wordt maar ter nauwe nood weggewerkt. Van er wordt even assistentie verleend door de uh, zomer. Maar Heracles blijft in bezit. Weer gaat die bal naar de rechterkant van het veld. En dan moet die voorzet komen. Nee, die voorzet De bal wordt overgelaten aan Duarte. Die probeert een beetje naar binnen te dribbelen. Dat lukt hem ook wel. Gaat naar de rand van de 16. Korte combinatie met Castellion. Ik krijg de bal terug. Maar kan net niet zijn schoen tegen die bal aanzetten om vanuit het buiten een 16 meter gebied te komen tot een schot. En zo hebben we een vlot begin van die eerste helft tussen Heerenveen en Heracles. Waar de stand nog steeds 1-0 is een voordeel van Heracles door het doelpunt van Everton. en die. 0-0, nog altijd. En RKC is er amper nog uh, vanaf gekomen vanaf het eigen doel. En ook nu is uh, de bal bezit van FC Twente uh, met uh, Jesse. die. Uh tussen twee man in de bal over de zijlijn ziet gaan en mag uh, gaan gooien. Tenminste heeft ze Twente dan. Want Jeffs liet het over. Dan komt de bal voor het doel van Rosales en met moeite is Jeroen Zoet die de bal met twee vuisten wegbokst en dan Rosales kan de bal weer opvangen. Erg veel problemen voor RKC in de opbouw. Probeert uh, Rosales in één tweetje aan te gaan met uh, Die lukt niet, maar ook meteen weer balverlies voor RKC Waalwijk als uh, Wisschroeve de bal heeft op eigen helft. Dat wel speelt de bal eventjes breed naar Brahma. krijgt hem terug, Peter Wisscherov. En Wisscherov gaat dus op zoek naar een opening. Moet dat dan doen via de andere centrale verdediger. Dat is Douglas, die over de middellijn gaat en de bal inlevert bij Chatli. Goeie beweging. Chatli. langs één man, langs twee man. Chatli is trouwens opgebied binnen. Chatli langs drie man en wordt dan door de vierde man gestopt. Dat was erg veel mensen die hij voorbij ging, Chatli. Maar eentje te veel. Die ene was Jeff Stans. En zo zijn er nog geen doelpunten. Wel wat mogelijkheden voor FC Twente. Maar staat het nog altijd 0-0. Ook nog 0-0 in Breda. Frank Wielijt. Uh, daar zijn we bijna zeven minuten onderweg. Het veld ziet er wat groener uit dan dat het voor de winterstop het geval was. Dat betekent dat er een tijdje niets op gebeurd is. Dat is op zich goed, maar het veld is nog even moeilijk bespeelbaar. Want je ziet spelers maar blijven glijden. En dat heeft alles te maken met de losse ondergrond waar ze uh, bovenop staan. Nu een bal diep richting Leurling. Achterlijntje halen, Hensbal. Nee, wordt gezegd door Brahma. Nou, ik maak me sterk dat daar Hens gemaakt werd door Reuzeler. En ik uh, ben dus zeer benieuwd naar wat de herhaling zo gaat laten zien. Het is Leurling die achter een diepe bal aangaat. Die wil hem dan terughalen. Reuzeler, absolute bal vol tegen de hand. Op een plek waar die hand niet thuis hoort. Dat was vragen om problemen. Dat, uh, de bal gaat over de achterlijn. En dat had een penalty moeten zijn. Dat is uiteindelijk een hoekschop geworden. Dat is natuurlijk een stuk minder voor uh, Nak. Want uh, die hensbal van Reuselen was een 100% feit. Daar komt die hoekschop dan van uh, hier. Bal neerleggen bij de tweede paal. Natuurlijk bij Luix. Die kan er geen kracht achter de bal zetten. De bal is nog niet weg. Botteguin met uh, de inzet. En dan het wegwerken achterin bij VVV. Maar de druk van Nak is nu hier. En dat had een penalty op moeten leveren. Dat heeft het nog niet gedaan na acht minuten. Heerenveen van Heeren Vier minuten gespeeld in de tweede helft, 1-0 voor Herakles. Vier minuten lang in die tweede helft, ook een offensief van Herakles. Maar nu mag dan Herenveen een vrije schop gaan nemen. En zo komt Herenveen dan eindelijk eens een keertje een bal aan het begin van die tweede helft. En het offensief van Herakles, ja, dat bracht Herenveen toch wel even in de problemen. Schenkeveld, de rechter verdediger, kreeg een hele aardige kans. Maar Noordveld, die voorkwam erger voor Herenveen. Lange bal nu van Zomer, die gaat richting van La Parra. Van La Parra kan die bal niet in de richting. Van Juricy ze brengen hem wel in de richting, maar Juricy's krijgt die bal niet. En toch komt Heerenveen in tweede instantie weer in de balbezit. Het is een paas van Koems. Wordt niet goed begrepen door Juricy's. Gaat er ook niet op lopen, want die bal was veel te stijl richting de achterlijn. En nu is het brunt voor Dan in de brede hoog tempo even. En mis je nu van de Roon De Roon voor de Heerenveen. Ik Kan die bal niet bij Juricy's brengen. Op de rand van het 16 metergebied wordt hij aangevallen door Rinsla. Wordt hij aangevallen door Davison. En mist die bal kwijt. En dan gaat Dorda, die gaat aan de hal over de link kant van het veld over de middenlijn gevaarlijke aanval voor Heracles Castellion. Nee, die paas komt niet aan bij Skamp. En zo blijft het na vijf minuten spelen in de tweede helft 1-0. Nog steeds voor Heracles. Nog steeds één richtingsverkeer bij Twente LGC, Andy? Ja, eigenlijk wel, als ik heel eerlijk ben. Maar ik kijk even naar de andere kant van het veld. Terwijl de bal op uh, een heel ander punt is. Want Castaños heeft last van zijn knie. En uh, loopt uh, nogal moeilijk. Balbezit nu even voor RKC Waalwijk. Omdat uh, uh, FC Twente even afwacht hoe het gaat met Castanjos. Maar die loopt alweer goed. Dus hij kan verder spelen. 0-0 de stand gespeeld. 9 minuten in deze wedstrijd tussen FC Twente en RKC Waalwijk. Balbezit voor uh, Van Mosselveld. Die de bal breed geeft op uh, Drost. Van Mosselveld speelt omdat uh, Giramos bij de Afrika Cup is. En dan gaat de bal de diepte in. Kan uh, Florian er erachteraan. Maar Michailov komt op tijd zijn doel uit. En kan de bal oppikken voordat uh, de kleine uh, donkere... .buitenspeler van RKC Waalwijk gevaarlijk kan worden. Is het balbezit voor. FC Goeie bal naar Tadic. Tadic draait door en speelt de bal naar buiten. En dan kan er gelopen worden door Jesse. Jesse probeert er langs te gaan, maar dat lukt niet. En dan kan Art van Peppe opruimen voor rkc -bal. We kijken of er een aanval komt. Ja, inderdaad. Eindelijk komen ze nu een klein beetje in de buurt van het strafschopgebied. Als de bal bezit is voor Robert Braber. Maar hij speelt de bal tegen zijn tegenstander op. En zo is er nog geen mogelijkheid voor RKC. Misschien bij deze voorzet. Nee, ook die wordt weggewerkt. En dus staat het nog altijd 0-0. Al grote kansen gezien in Breda. Nee, dat, dat nog niet. Wel dat ene momentje met die, die hensbal... die niet gehonoreerd werd als zodanig door Bram Maar na ruim 10 minuten is het nog altijd 0-0 bij NAC tegen VVV. En NAC opnieuw in de aanval. Heel veel balbezit. En, uh... Ook ja, in ieder geval de meeste dreiging. Maar je moet altijd opletten op de counter van de VVV. Dat wel probeert druk te zetten. Maar dat lukt eigenlijk onvoldoende om Nak serieus in de problemen te brengen. Nu Buis met een bal de diepte in richting de rover. Die komt in eerste instantie niet aan de bal. Goodelia daarachter dan weer wel. Zo loopt de aanval van Nak in ieder geval gewoon door. Bottekien op de helft van VVV. Eigenlijk iedereen behalve Ten Raola, op de helft van VVV. Het is wachten op de eerste kans in Breda. Goal Joost Luiten heeft terrein prijs moeten geven in de derde ronde van het kampioenschap van Abu Dhabi, een toernooi van de Europese Tour. Na een ronde van 73 slagen zakte Luiten 14 plaatsen, hij is nu gedeeld 19e. Bij Heerenveen Herakles is het uh, na een uh, minuut of 6-7 in de tweede helft 0-1. Uh, Everton scoorde al na 50 seconden daar. In de eerste helft weer Twente LKC, 10 minuten 0-0. NAK VVV, hetzelfde 0-0. En de late wedstrijd straks komt uit Alkmaar. Om kwart voor negen, AZ tegen Vitesse. Tot zo naar het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Kort op Radio 1, de Eredivisie morgen, Groningen-Utrecht. En een prachtige bal. Met flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Prachtige save. En ook weer om 2-Ado. Naar de 2-2, de bal van dichtbij, bijna ingetikt. ajax veilig. De goal voor Ajax, 2-1. Jongens, wat een middag wordt dit. En om half 5, Roda en Die komt weer mis, en dan is het raak. Een verdere TK Short Track, het Australian Open en wereldbeker veldrijden. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur.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 Alle wedstrijden live op je TV, online of mobiel. Bel 0909-0101 10 of ga naar eribizilife.nl voor een uniek aanbod. Dit is Radio 1.